Holtkamp met het nos Journaal. De beurzen in New York zijn hoger gesloten. De afgelopen dagen verkochten beleggers vooral hun aandelen en verloor de Dow Jones-index bijna 500 punten. Maar gisteren beleefde de Dow Jones de op één na beste dag van het jaar. De index sloot 263 punten hoger op 16.380 punten en ook de andere Amerikaanse indexen sloten hoger.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 Turkse aanklagers laten de aanklacht tegen tientallen hoge functionarissen vallen. Het gaat om een grootschalig corruptieonderzoek waarbij 53 mensen verdacht waren. Onder wie ministerzonen, politiecommandanten en zakenmensen. Alle verdachten zijn gelieerd aan de AK-partij van president Erdogan. Die heeft de aanklachten altijd gezien als een poging om zijn regering te ondermijnen. In reactie op de beschuldigingen legde hij bijvoorbeeld Twitter aan banden en ook werden duizenden politiemensen en honderden rechters en aanklagers overgeplaatst of ontslagen. Het weer: vannacht blijft het droog, overdag veel zon en droog bij 20 tot 23 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. What